I had you there, but then I let you go And now it's only fair that I should let you know Or your faces you were leaving But I guess that's just the way the story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 uh, korte momenten, seconden als ik mijn kind zie slapen of inderdaad ik uh, ruik uh, de, het pasgemaaide gras of ik ruik uh, de bakker of uh, de glimlach van een kind enzovoort. glimlach van, dat inderdaad, maar dat zijn hele korte momenten dus het is uh, niet zo dat ik de hele dag gelukkig ben, want dat is niet zo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 Um, eerst even iets over uh, Van Morrison zoals, uh, ja, Van de Man inderdaad, zoals hij wordt genoemd Het uh, staat erom bekend dat hij uh, alleen maar uh, Topmuzikanten om zich heen uh, Verzamelt, uh, en dat doet hij natuurlijk Om de kwaliteit uh, van zijn muziek uh, Te waarborgen, het is uh, absoluut geen, uh, geen makkelijke man, uh, je hoort uh, Heel vaak van anderen zeggen van uh, Het is een stuk zagrijn, wow. en dat uh, Geloof Af ik graag <laughs> uh, Maar goed, uh, een van, de, van die Topmuzikanten is uh, Georgie Fame uh, ja, Een begenadigde toets. Is, maar vooral ook bekend als zanger. En sinds de jaren tachtig heeft hij al diverse hits op zijn naam staan. Heel bekend zijn bijvoorbeeld Getaway. Zijn cover van het nummer Sunny. En ja, ruim voordat Bonnie M ermee aan de haal ging en het nummer finaal verknalde. En bekend nummer van hem is misschien wel nummer Rosetta. Kennen jullie dat nog toevallig? Dat ken ik nog. Ik hoor wel ontzettend oordelend Oké, nou dat nummer stamt alweer uit 1970.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 and the birthday, Big Band. On. Well, every evening When all my days work with sugar <laughs> I call my baby And ask her what you would do I'm asking movies But she doesn't seem to do that And she asked me I don't know if it's And I said sorry And let the evening pass by Picking my kids Besides a groovy half five I say, yeah, yeah And That's what I say I say, yeah yeah. That's what I say My baby loves me She gets to feeling so fine The way she loves me She needs me know she's mine And when she kisses I feel the fire get hot She never misses She gives it all the she's And when she asks me If everything is so good I got my answer The only thing I can say I say, yeah, yeah That's what I say I say, yeah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 Surviving all the world is having you and me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah Oh pretty baby I never used to do It's hard to tell you But oh, pretty baby I want you all for my own And I'm ready Don't ever ask me Everything is okay I got my answer You know the thing I I say yeah, yeah I say yeah, yeah I say yeah, yeah als je je Hey hoi lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast vanavond Kitty Kleinlijn. Kitty, wat maakt het leven zo mooi of moet ik zeggen lieve Kitty? Dan denk ik aan het dagboek van Anne Frank. Ja, dat klopt. Ja.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 wat wij vanuit onze uh, mens zijn bestempelen als mooi en lelijk. Uh, dat is één. Dat is hetzelfde. Dat is... Het is zoals het is. Uh, wat het is, ja. Vind je dat spiritueel? Um, wat is spiritueel? Nou, dat was mijn vraag die hier op mijn blaadje staat. <laughs> ik was er al bang voor. <laughs> ja, dat was ik inderdaad. Uh, mijn bruggetje naartoe aan het ja.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 Nee, dit is van, deze is van uh, Nisra dat is, weer een andere, oh, dat is weer een ander merk. een ja, oh, jee, ik gooi ja, ze allemaal ja, ja. door ja, Die namen, ik kan ze ook niet, niet allemaal heel uh, even soepeltjes uitspreken. Maar uh, uh, ja, dit is een hele mooie, uh, hele mooie spreuk. Kun je hem We, voorlezen of vertellen? Ja. Uh, wijsheid zegt me dat ik niets ben. Liefde zegt me dat ik alles ben. En tussen die twee stromen, of tussen die twee, stroomt mijn leven. Ja, dus leven is liefde.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 Ja, lieve luisteraars. En dan komen we inmiddels bij het eind van het programma. En de tijd gaat echt razendsnel. Ja, te snel. Te snel, ja. Dat is leuk. Ja, ik wil bedanken Rob Spruit. Rob, dankjewel voor de aanvullende muziekkeuze en de techniek. Ja, graag gedaan. En ja. natuurlijk. Je muziek uit Ja, was weer leuk om te doen. Oké, okay, de volgende uitzending is op zondag 20 november. Dan wordt uh, een nieuwe CD gepresenteerd. We hebben dan Cathy Samay Lotin als gasten.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 en Marike van Kerk. En Marike van Kerk. Okay. Dus dat willen we bij deze overhandigen. Nou, wat leuk. Dank je wel. En uh, nou, succes ermee, want het is wel iets tastbaars. Ja, maar ook <laughs> dat voelt heel echt. Ja, goed zo. Dank je wel. Nou, jij dank je wel, Kitty, voor het uh, hier zijn. In het hier en nu. Ja. En of leuk. je er bent of niet, uh, <laughs> we hebben in ieder geval een, uh, een goed gesprek gehad. Ja, ja.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 ik